U luistert naar onze 473ste aflevering van Dialectofoon op uw steekradio Viva en Radio Atlantis. En met onze 473ste aflevering beginnen we een nieuw werkjaar van Dialectofoon. Tijdens dit jaar komt onze 500 e aflevering in zicht en ook het verschijnen van het woordenboek van het dat mede zal zijn gegroeid uit het dialectprogramma uh, waarvan kenners ons zeggen dat het volstrekt uniek is in Vlaanderen. Uh, we kunnen en we mogen dit uh, nieuwe werkjaar niet beginnen zonder speciaal in herinnering te brengen van Den Broek die ons tijdens de voorbije vakantie helaas is ontvallen. Julien overleed thuis op zondag 7 juli en hij werd op zaterdag 13 juli in zijn pastoriekerk van Walfergem in aanwezigheid van zoveel vrienden ten graven gedragen. Pater Guido bracht in zijn uh, mooie homilie de figuur van Julien in herinnering en verwees daarbij ook Vaak naar ons programma Directofoon waarin Julien op zijn eigen gereide manier zijn parochie eh, ten berg Walvergem en haar parochianen op grandioze wijze opnieuw tot leven had gewekt. Ook in dit programma dat gaandeweg ook zijn programma was geworden en vanuit deze studio Radio Viva eh, willen we Julien graag in herinnering brengen. Hij was een fijn en ingoed mens en als een boerwortel geplant in deze Pajotse aarde met een groot en warm hart voor de mensen en hun taal. Julien had inderdaad een passie voor de streektaal. Hij had aandacht voor alles wat met dialect te maken was. Hij noteerde vlijtig woorden en wendingen en als hem s'nachts zijn woorden binnenviel, dan stond hij op om het vast te leggen. En veel van wat Julien heeft gezegd en genoteerd, zal nooit verloren gaan. Heel wat van zijn materiaal krijgt voorgoed een plaats in het woordenboek van het Asses. We kunnen Julien niet beter danken en eren dan opnieuw naar hem te luisteren. Piet, onze technicus en archivaris, kon de hand leggen op een paar opnamen van ons programma Dialectofoon, waarin Julien op de M-eigenwijze verteld vertelt over Balkes. Balkes van Milaché. Balakus Balkes van Mille Laché. Mil dat was zijn vader. En de vuil we de minst naar de streek van goed in. Daar zijn de katers land tussen Asfalco, Terkots aan zijn as en Delvaux. Delvaux ging er achter zijn bossen en de maar tof. Aan de andere kant werd dat afgeboord de, de Lindries en de liep vandaag Zoevoets tot in Bollebeek. Dat is de streek de vuil. Balakas. de jonge krawat dat toen de tijd de vuil paleden, gond daarna nog een keer wandelen, met hun meulan op hun rug. Het was een tijd dat de moesten op straat nog konen. Werm en braaf huis. De veilheid daar in alle rust. En van achter die oogrood Canada's, daar rechtstond stond te slapen en naar ging erop verklend, is de Zune in alle forse opgekomen. De locht is op zijn zonduis, zonder die geploken of afkening, Een duivel met zijn moeier. Gardevoogd, twee als zoenpuis, schrap zijn gat opsmaaien. Gezien, de Zune lag vroeg op de lummer en was reppig. maar aarde doen, waren er al willepaksjes op de wandel, zo goed als schijn van een eiva. En als Damascus Broekman brukman zullen boterham ophuiten op een nieuwe boules, was er al een schijperopgang. Er floreren de bijkers al in de locht, gelijk dennekes in een viskraan. Slag Achter de zwekt pak ook op de loemer. Een roge wind doet de stoerkeer avaseren, De bijkers en staan stijven alle kanten op van put voor de boze wolf. En op een rappeken trekt nemels en draperies toe. Dat spilgaan in ja, de daar is geen aprensen van. En het werd zo donker als een elle. Jacques van wiede de zit zijn kraaiwagen kruiwagen sneeuw zijn voorroze veu met de rug van zijn hand een druppelke Pierre sap van zijn kine te vijgen, Van zijn klop uit. Zijn kine is hij een damper. En nou went Manus. Een vrouw aan de zenuw in de tierlingen van Broekmans dat was schrik in je scheiten. Ze stuk nog vergelijk soldaat op wat ze op schoten. De boeles liggen overinnen, in één gedroogde grap verwezelde van eulen zulven en verinnen weet. En dit leidt toen weer een zwette kap over de vuil, gelijk de rupsmeulen op de kermis. De wolken zetten de kruin van Hull open en maghuzen. Winter, een stier wegraakt, stak in een dierling, zo malunig als dat een groet was. Zijn kenne bierlijg stroomt nat aan vulwuffel, bezet van de mieren en met een nuger over hem. Iensjaan aan dat een goestaier was. En dit leidt toen weer zijn dermemrommel en vriert zijn muigkieren, de wedelijk trecht lerenke scheuren in de locht. De meerdelang sluigt op zijn alarmbellen en de kampernulletjes zet nu nog verder over, want na kom er dikke bonken van de klakkebus, precies het moelle bed waarin volle van ijs en plak omver vloog. En daarachter, miljarden getekkerden, gelijk de bouquet-bat-viewerk. Zieuzeke de wereld vergaat. De schieën voren lopen over en het waterbak binnen de beek begint te gosselen en te stutten, kinderen toch. De koeien staan dicht tegen en beginnen, van niet te verletten, geluid op hun zeven staan te Een Een sterke liet in lange, dunne muil zijn vaststilijke slijf lopen. En aan heel poos stokken de wind zijn om en schudde toen weer zijn handen af en liet met zijn hand voor zijn mond nog naar lange boer ginder ver achter Maurice de Rijck. No kesselij van Marie van Peter vergezelde vergesselde. en het was precies of zijn pijlenkollei was gekast, van de blinkende druppelen naar in het viel. En lieg boven de fabriek stak de zonne al de lucht van haar in brand, en stak lange poorten door de wolken hunne ik te komen tassen. Het was kermis in Delle. De hinkt een liege ruik van koriander over het graan de poelen van de verzankwam van hun nest en schudden hun pal te waait. En voordat ze ging sluipen, laat de u hun lachen, te wassen in een grote verfrumpelde plas. Balik van de scheepers uit de mannen van Balke Sekkariel werden kopieën gepest in hun kaveten. De jucht van hun zwiet liep in vorkens van de venster, het stonkeren naar moeder en bie en afgedrode platten. Vier man zat met terstoken kuitenkleverjassen. In naspellen ze verkwijt op anker en zune en een dikke zat daar uivrecht op zijn stoel met zijn breed op te zien. In Noek viel me en zijn monen zijn in slaap, dat pee ook. Als alle tweeën slook vallen, van ze me Twee Tweeën straffen waren de vrie vrije zakken aan het opgeven. Zanne trok mij een konoin in een zwetpak op haar kop naar ijs. Uw sling zand mij een krumme zekel in hun leen. Uw aan stond op jongeren. En de gielige nog een dag ging ze de kant afgeilen. Iedereen met een goed stukje zijn uuren sprongrecht voor je te kojoneren. Iga, ga ik al een tijdje. Liek stond met een prost van een broertmes van je, voor dat af te komen. Ze trok goed toegen en ze werd boet. En den man is gamijnt een met Ga droog zeker lubben, Slag dat go en dat recht een zie ik. En dat hij nog veel kuster gespeeld. Iga. En ze tropt niet goed als hij van vroeken onder zijn potsken. Die en de Alle vues en stoemen. Loet maar Munk en is een of gevoet dat dat. Ze zandelen dat parasol selle en ze gaan weer voegen ze. Zeg dat geen sals is ze kwamen toch op hun sokken weer uit te fledderen. want anders moesten ze een tien kosten. Likwis van de kie. Als er twee goed staan voor te bustelen, of de lute doen, of je te drugen, of hun krummen te trekken, schootzijd. Het Man is gemeend. Alle bijten van alle chagabolle maken. Strijd een daar en, en moet staan maar wat verder, totdat daar een boeis over is. Ze lieten nul niet prenkelen, die jongen niet is. Als ze zijn te strand lijft daar baas zei ze, kapt af voor luchtuilen, anders ze de mergen nog bezig als geil niet geeft. Als ze iets aan doen of iets op een was speten, kroorden ze. Gelicht dat je ge stinkt, stinkt En zo was het trap afgegeteld. Daar, daar Vos, zijn haar gaat goed mee met haar kliem. In zijn zwetsluiplijf en zijn afgedrakte kleren. Met zijn lierige busnogen. Een krijsikje, zullen ze zeggen. Topavendie wijd. Een zoutige zaten en een mulfer nummer 1. Een gilwijk heeft een opgeleide neiding toe zijn en boter aan mijn broer zonder pleksel. Maar als niet het baliet, dan is het lekker. En dan rent twee pan aspect met dat hij brennig pastaat en dempig de schuffel. En daar aan de venster, daar met zijn vloeren vuizen, een echte gesdijker, uitsteken en krapoel de weg. Doe keper met tanden mee, begin hem inzijt naar een trok. En hier zie, murenken, een muigeren djekker. Hoe letter er en broek in overstraat. Pas de. ...maar wat van spreken zaf, wil ik er maar was mis. We zien de met een keer grond nog i'n pees... ...kan u naar een stuk zonder opzien en de prestuin... ...een loom van in te rijden, als mosterdpot en slum, maar slum. Allemaal kan de pier naar het neus huilen en uitstijden... ...maar van hem er we niks mandaal, die verletten een para. Dat is juist verschil van de differentie. Wat wilde toch als je geen spierverstand hebt? De baasnoek vreedt hij een Anna. Als schum geluurd zijn verkocht aan het toeker, en hij voelde met het een buff, Allah, een raal man. En hij, onder de bashoer van de lege kersel, twee uitgeroppen hermen, met een vat van zijn hermen draag witte poeken, waar ze zijn krabbekens gezet hebben, precies in Catharina wiel. Dat is de berewet. Het is anach, een hele gronnige dag naar de stienloon, en maar stoempen dat gaat met een tuitje staat. En dat is juist even het einde, dat trekskin treksken. Zieten en voer ze geven en zitten straan. En weet wie je dat allemaal maas naar een lijper kan opgeven en zitten. Alle man loeten een de hele lijf. Daar is de minst dat me je meevoerst, want hij zegt dat ze biedt wat hij gaat. Hij schokt nogal een keer voor de betalen. En die kost erop als fliep schrijven. Allah, hij dan niet verstuurd. En iedere patatebroek, ja dan, met zijn alpijken op. Zijn gezicht is vervrumpeld gelijk kreppapier. Hij mocht geen alliantie. Hij heeft alleen een omstands met notjes van het solenbos. Daar zit een gezooi en je zo in eigen brein. Daar naartoe gaan is een gewoon tramp. Zijn vrouw mensen gaan in de vriese branche zijn en een gar Zij laat hem rap een keer zitten. Ze spert dan geen dracht van hun zesde. Dan ander krijgt hem daarmee. Dat hij zal baboucheren, dat hoorde hij niet zeggen. Hij afde hem op zes, op zes stuk. En als een drinkt, dan doet een woets dat rude zit. Geen min zijn grip op hem. Als je hem roept, kan dan nogal boeten mijlen en hem lier ik strijzen. En achter hem toe bren het Frans mannetje Dat Dat slikken kakkamotten, dat is, is chapronese, daar is een boentevuil. En daar mag bij u zijn galaids als u een goede loene is. Maar dat mannen kan eens miserie misere in huis. Zijn vrouw is ziekelijk en ze zonde van twaalf jaar hend op zijn loer. Dat krijg ik Hij zit in een sanatorium tegen Brugge, voor te genezen in de goeie locht van de bossen. Maar dat kost. En dat wil hij brianig bij hun antenneken voor. Ze strijdt dat niet af. Hij holt biop op en nu leidt kot. En s'avonds mag hij komen mee eten. Soep of pap al naar vanaf, voor hem te verstrijzen. Dan er kunnen ze over een zaagspan met zijn eet opraan. Zie je, ga wel zijn memmelen, krijgt ze Maar zij mag dan niet oren of ze begint te chicaneuren. En er zit een vlieg op en dan zitten ze daar of ze met een te gebroken. En zijn ze van Zij alien, en ook balakas weten daar Brienigen ik en Eind op zijn loeren, hij nee, daait. Maar hij doet dat voor ze frans zoeken, wil te genezen dat kan toch ook hieren. Dat is Balkas en volk, allemaal vlonen reis. Deze raskandara. Kandara. Sterke bijren vel zo brein als een kastonne. En mijn jan zo rijdt als de stien dat alle dagen deel nana passeert. En mijn ruggen vol hoebel, van de spieren. Gelijk op de schilera was in Sebastiaan. Balkas is in zulde bergen gestorven, maar dat is wat in niet geboren was. gaan dat een der man niet veel, Als van niet kie. Het was een keer tot in de zak, in de wijle pays. was zo gehad een keer tot over in Gaasbeek, een giele verrijs, een dik pak boter me mee, met een saucisse en van nos. De kennebiet bieten verstem met boterpapier rond de prullen gedrood, Een twijgen van niet te stutten, en twee banken mensen van Walvergoed mee, los in de bak van zijn camion. En alle vugen of ik raam met snoeben en ik geef nu dat niet eens om zeggen. In de kasteel aan Balkes meer hoog, van de dikke muren en de stieren, als wel die ander kloren. En je ziet, jongens, zo'n galette van muren, zeg. Vergeuwen dus kwamen ze daarbij. Balkes had een kenabie direct op zijn mond. Brakanie zat diep in zijn bloed. Zij peter op een dijt, de vlot vlotschend. Daarna hem op dreefgolpen. En dat kostte hem niet lijkt als een gatte schoonhaar. Overdag hij leven, Strepen doen tussen licht en donker, smergens vroeg en in de valluiverd. Zijn steenbakkeral leidde op de rand van de vuil, vlak tegen de bossen van Delvaux, in tol van de lue. En vanop zijn nogen loeten dat af en stuiten te dippen. Gien erachter die bosken zitten ze, blaadbloed, mannen meekaren, dieren. En hij spikt in naar beneden, een dikke plamoster. vriet mal contentig. En dan wil een simpele mens zijn fret afpakken, duizig. En hij steekt zijn duim tussen zijn twee vingers. En zal hij een keer show een salke schoen en week drogen. En uil een keer propen, buile pees pakken, Dat niet goddelijk niet meer is. Later wil te verstaan, dat is een gat en schoonheid. Want zijn kop staat er nou niet naar. in, redop en zich. Dat moet toch iets zijn, zo allemaal geschud, open en bloed uit filmmeugendrakken en een schieten met uit dat open je Gemoecht nog schuil zien, het en geef op. Dat stikt, dat was in Ogenheid. Maar dat moet op onze keer zijn en op gang gaan, dat de clipsons afkomen. Meulen zwervelos en Amaan achterdag, want ze liggen op de loer meulen gemel. Suske laat een boswachter en de lank insnuiten, dat een vriera vottering in de konijnen heeft. Hij zoekt die van onder een klok gebroeid en hij let hem af. Maar dan, boswachter op of nee, zonder dat hij toern nog zien een karabijn te de pin zijn bieken. Dat Stamanee van je nafgetrocheld heeft en uit zijn annen geluitseld. Zit opgevloed is in een binnenzak, precies peildingen. Hij schiet hem een klamper uit de locht. En van achter de poeren zijn kliemakoot schoten de blaan, dat met de deur op Tosca zat tussen zijn bieën, dat ging kloopen. Zijn bretellen strijden hem van achterna. Een klaar kletsken en je kunt gaan oprapen. Veel geld wil je een tweeloop vermaggelen of trokeren, niet om en in. Frakkelijs gebonnen gebonden met stroppen. René van Milwa we wetten zit er in een bottle. Zo lap. lab jagers, vreemde lijzen de trillen, Quo man met lichtbakken slagen ze het vast af, met lange stokken. Maar, dat is maar Balkas doet dat simpel, de bal. Hij strijdt dan niet af. Een gielkarafoon zijn er bijom al blijven liggen met een klaag in hun kaspocherken Hij remmelt de roetkant af, maar dat de konent is uit de broer me val. Hij is een keer gestopt omdat ze de kut op zijn hielen zaten de vuil Ze hadden bekend bij zijn klisters. De liep toen een wijk met een strikke rond van contentement. Maar hiermee was zijn schuit gebroken. Na nou, het gat de schoen en hij vroeg, horen zijn een permiaan, goed aan menigte te biechten. En al zijn lijven zoeken brak hier De in hem. zat verzand uit, maar balken kletste ze af van deur dag. Alleen zei broeder. tegen broederken, of daaruit op, daar zit een biesnonner. Ligt maar nee, ik al. Broederken had niks gegoed of gezien. En daar komt dan content, want anders verretten ze zijn cultus af. De vond die en verloosd er hun trafiek verniet. Van Vanop zijn oven schieten, want de konenten zien hier niet gerd en onder de stroevlagen komen ze met plezier, jongeren. En toen ik een boer de goot af, tot tuin de kostte, koste is z'n aan niet in de vingertellen, stijt erna nog een wat weggestopt vanaf front, dus nolde en nu. En wat daarna die vlatteke stond, dat was z'n karielwerk. Met eerst de eerste zwolmen kwamen ze toe, dat vest van dat schilderaken van bos of van breugel waren gelopen met kuiken, gelijk dovabutes en terreven stoppel. Ul nee dat proper dingen en verschonen in een nieuwe caroude nam toe geknupt. De lange daar met zijn oege gelijk naar gernheid is de meestergast. Dat zie je van de volgende trok. Alleen ik het tegen doen met zijn raal was genoeg, Die moesten ze kut kieren en hun rekken. Anders zet er een vlieg op, want daar moet je vuil papier en veil. De oven opzetten is geen karot. De zune en piest opullen, bloed te ruggen, uitvuren, smijten, geven en pressen, stuipelen en placeren, in hana spieken als je moog wilt. En dat een blaan doen daarop wat op huis En met een kloot gelijk bakatje moeder maken en boven dan de oven toe plekken met haar bloed dan, vijen doembach van te val. En zover de pad eraf in dat brakje in an krijpen. kruipen, die is niet aan de vossen kliën, ze stinkerna, brengt ziep en gelettig als treiger, ardeinen, gekast en gebessen als warm is. gewillig en mals als murg is, koppig en dwijs en volweerbustel zonder de grond, roge kwillen en potier, waar de menken zijn bijzen in verzinken tot in delen. Maar stie je net als kerfiken onder ontermokt. De boeren kweker terf op met en aard en antlank en kroppen wutloof een vorstik en tot spons de terf een vuim dik. Het dat water af in de grond, en wat dat dikke was was ook een bie van mocht, van deeghoed. Zijven streek op doegse stoten van zijn noven en dan liet een heel verong af, gelijk een keuning, met zijn bieren ver uit dieen. Ginder lijkt de vuil te blinken, voor gelijk lommendoers rustig, gelijk zoeken, proost, en toch iets en gaan, jochtig, gelijk fine koker, en achter de pijlenlijst papoef poef leidt de zonne u uit te rekken op een vloer van de butemine. De zijn een lekoer dat gedreven leidt met volge klop aan het afslijpen. En daar kruisen de krosjes van Kerkhof, met een donkere grond, precies bij iedereen binddaven. Zie, daar steekt een huis, een chique scheut, achter de klakke bloemen. Kom, en van in de dichttuig van Onkel, dik een vestingsmuur, waar dat de muus naar in even, is en een stijk, een klaar kletsken, gijf op. Missen ze aan, dat ziet iets de mannen van Geil. Als die de mosselen kwamen, was baastrit, trit, en kokernusen was geokeleten, geleten, voor En balkes was dat zeker ba, want als ze ging leven, ging ze naar een snikje drinken, anders stond ze een kamion vervangen, gelijk de pierren. Hij zat even een bierste versjankt van Bertum, dat alle destuigen binnenkwam. Hij was kamang, gelijk een koei met een katspoort, maar bij hem was dat van drinken. Zijn vrouwens was er bij je met grote jaren en veel kak aan hun gehad, die smeten. hun gal. Mm, de goeie reuken keutelen in hun neus, want dat waren nu cabernan en supieten, en hun noemer laten zwommen in de geus en hun watergallen. goesten lief verloren van gehad. De voering van huile maag kreeg er een de, de maag had jager van muizel, met een meestmeester door en zijn, zijn te lopen, gelijk een zolverweeg. Op een kruiwagenbed brocht monsken die eerste op. Iedereen had akeen. dat Daar van muizel grondde gelijk een hond. Ze ging een tegen liggen. Grat huile meuk. wie pakt er iets stek? Als monsken met zijn tweede gang op kwam, laat hij maar zang en poeten. Casules boekt op de grond, taloeren viel in spettelingen van ien. de mossel raan op een olvoort, de raan op de grond. De bal sprong recht. gelijs, ik heb het gezien, gegodig je niet te geveiten. Op een parlaflink stond dat weer, met de lange van een vel, was een kamion is zijn hand, een mening te geven. Met een boek brak een tafelken in tweeën, schaam zat dat pera teeden, dat zou niet afgeschampelden men. Daarvan meiselspeef zijn liste mossel op de uit over poef van te eten en wasgriek. Dat de, de linker en met een metwaaive stem zo scherp als een me schreef ze, Kom naar onze kamion. en ze waren weg met een ijvelkeer. Het is maar wild bestoot, spelen we de een Elke commentaar het lentegeus voor zijn arresten deut te spullen. En zonder het ereren liet dat bij zijn oren lopen. Zijn een grote gulger sprong bij elke sloeke boeg gelijk een dobber op Valerikus Weber, wat dan een zware kilper aan beet. En dan sloegen er nog een spaansche kabernetje naar binnen, en die letter. Dat ziet dat ons toontmoet niet mocht zien en die kwamen de staminaepilaren binnen, recht uit de scholen. Louis Kazak, Frans van Barilten, Sjefko Schaamans en Riva Kestemo. Balakas ging gaan, want deze mannen bleven plekken, gelijk de vliegen en liek een vliegenvanger. De nos dook ook nog binnen, nee, is aan nos, de sajkernonkel van de mutten. Alleen robben de champetter zat Balik, met zijn bieden ver uit die en ze zijn die tussen zijn senturo. En ze staat er iets in gestrekt, Liks zat vrije dagen gestoord met een cachefecum in teugat had patat te schilden in hun schoot. Dan ging ze naar de stoog en struurde met een vol pak zaad op de soep. Ze konden de mattensoepen maar hij trompeerde hem, de soep zag roer van het beroesterkassel. Louis was met een zet in een of en een schub vroeg patat aan het zetten, op het was was een slodder. En Liks met een morgen patat op een blaik na een in een zwart barboteusken en met een voetje rond de nek. Balkaskaré en de camion voor de deur zag jou als ze binnenkwam en liep vloog op zijn lijf. Ze van duivel gezond, het is vuurgeval, Frans is doe toemen toch, kalla. We ronden naartoe en trafel mee op naar Schijfeldinges. En zij zaten daar schiel vroeg weg met de camion. En dat was dan een begrafenis in Schijferskapelle. precies een blad dat uit kerkopblommen was gescheurd en dat pakmeulen. Ze waren er kat van in. En tot boven Gent hebben ze gewoond te zeggen. Balkens was geen kerk, dat mogen we niet zeggen, dat zou een misdag zijn. Maar let op, je kunt aan betten tromperen. begrafenissen ging ik er genoeg, daar niet van. Dat aan met de pastelong voor hem op te kliegen. En van baden en blaan loerde hij als een offer begost. Tine trok een bitten op dat van van de liste miste, dat onder Pater Aijden werd geprekt, de mannen van Pater bloed, was nog hier met volle klop en het ten over duvel en elle, dat de schrik de minst nulle rug opreed. En in zijn gewil vloog daar Pater zijn koer over de plekstoel, en Witterke vloog recht, kom, vijf, we zijn hier weg, hij staat los. Na de liste preek ging de Aijden al brevieren, treigjes door zijn lege kerk, voor te sluiten. En hij verschoot, achter de pilair langs de manskant zat nog hier. Balakas. En dat heeft dat toen een oomelijksje geduurd. Een poesdoop was Balakas door, tamelijk bots, rat daar op. En wat dat toen geweest is, dat zal van zijn lijven niemand niet weten. Of kunt uitsturen van echte waarheid. Voor niemand voet te vertellen. Nooit niemand niet. hoe Ook alleen dat schoen zeggen. Pastoor uit een bloeiende boogaat. Op tekst van Julien van den Broek. In Bollebeek zet de rap rond. Het murenpunt van Giel Nannekesnest is de kerk. Dat piepenstop doet achter een roodhoege olmen. De van hun nanne precies over de min kop. En gien er een roodnoeige peupeleis dat de reil vingertjes in de loch steken. En daar kut tegen een trossel tegen makkannere gelund, vun jong Verteval, een boerige gedoen. en een stamaneken. Daarachter lupt alles morsdoet in het volle veld, waar dat de roet laten te zitten, en van waar dat hemelja werken van tussen de kollebloemen van contentement de aan het vrij koorken van eure optrekken en nemen, en van er al duwen naar beneden strijken. En van hier naar boven ziet een horizontblaad van de feiten. En nadop daarop al duiken en witte muren dat je ziet, het groeit of. En ging er weggestopt en hoe weggemoefeld, dacht dat delze kanten en de dronken schijraat, had? de moellers en een muilen. Waar dat opgestropt water over het waterwiel zoet. En waar dat de muil bekleidt, en die beek de kruim en erm en vol bescherming rond de van het van turp, En naar het noorden en op het top nog wat duizen. Een campagne kennen en een Nu Nu is het goed groot, meer wat boog gaat rond, vol krimme bomen. En gezet ver geklapt. Die is thuis verbaat of dat is de pastora. Achter een witmurken met gesmede barkens op. En wat dat een jonge poot opscheut van vlokka kwam bovenloeren, loeren Met de aan uh, poeten dat schreden op zijn beroester dingsels. En op dat pilesterken een dikke vossenkuiter dat deed dat een sliep. In het veurofken een schette groot, een goeie roei langs wijskanten van bointe vol bekletst met usen, tensias en ulijke staartlozen, dat op haar wat beschomd stond te lachen. Dan mechelen daar geen geletterde pastoers naartoe stuurde, naar Bollebeek. Dat kon je nou wel bazen. Een van de raalste pastoers, dat Bollebeek van zijn lijve gehad dat was Barenmakerke van Wolfertum. Dat minst was van hem. Hij was op zijn zodderkens in Grimbergen zo wat leeg gezien. Hij zat ook maar op een schubstel en een naar een poosken, op een klaanboede En En dat daarna zo van ver ik kwam solliciteren, Aim de rek met zijn mulle. Hij liet hem niet prinkelen, de pastoor. Spijtig dat Noorlog zijn zware botjes tussen de deur kwam steken. Zonder respecteren of te prakken zijn, aan Bollebeek aangepakt. Want hij had zijn bieten in dat dat voor hem de volle kennen was. Hij zou hem daar geneeren in Bollebeek. En hij pakte zijn bieten zijn gat in zijn hand en hij liet hem afzakken naar Bollebeek, Bollebeek met zijn schoonbegankenis van Narligen Antonius. En zijn eerste werk, dat was een kerkgang. Een blozende moeder met een goeie vrouw en een murige peter, want boel, dat het in de lach schoot en een platkinnek en vriedadig ingedoefeld in de witte snurk. Dat aan het en de vust begost van haar rezzetjes aan te teken. Maskes, maskers de pastoor. door. Hij klapt zo wat met zijn tandenstijl op Maskers? Doe dat eens, We gaan zien dat me niet geen valuën hebben, hè. Ne kerk hangt mee dat is duinig prakkeleus. Zeiden dan ga je dat wel op voorzien. Je der er poef op, anders dan laten we dat niet vlopen. Moest er niet veuvelen dat je me niks kon teusteken of uitvrijven, of dat je maar niks kon pakken. Ik doe maar een parapluie mee, maskes. Vagin twijgen van alleen te gaan, maar Allah, ga je moeder maar zien. de amani spiegel, ik wil er toch niet in de veilen vallen. En ga je afdalen maar vast naar de tekker van de bomen. En zo ons ze op. De vraven aan gebreed nu over de galosje getrokken, en meuren landen in een dikke moevel, waar dat ze nog prontig mee stonden ook. Allah, een echte processe, goed scheudig om te zien, speuren. Zijn eerste zondag was bond van taligheid. En het was de ochtend afgesteld nauillig dagba. En wat troon van de stoelen, de pastoers lezen nog mismeulen gehad naar het volk, kost een meuzer ronken. Gezuigend, de pastoor was friet in affaire. Hij speelde zijn kazaifelheid, stak met preuper neusdoek in zijn brieën af, en treisjes trok een trappenkant op van de prikstoel. En alle man heeft zijn nazoem in. Gekost een vloer En nekken. En in één keer was een ribbedebi. En niet meer te zien. Een dikke waai in de lach schieten, maar hij verslikte hem. En hij zat met een rode kopkassers geriet. Wat was er nog gebeurd? De pastoor had hem gestopt En hij zat op zijn uksken in de tonnen van zijn prikstoel. En met een stemmeke riepen, zie je wel mooi. En dan een heel poos ging binnen daar het wel meer. En na een poesken kwam een veneer op snee een dikke van met schokjes te lachen. Ik vraag of dat je maar ziet. En met zijn klopt hij, gelijk in dat bakje er zet, je weet wel, op de kaip. Juist gelijk een specht, dat met zijn aandamer knop maar rode was. Niet, hè, je ziet maar niet, hè, per tang. Ik zit die. En dan kwam zijn witte kop boven dat prikstoel, en zo is dat met ons hier. Eister. Eister, maar je ziet niet. Hoe zat Pastoorke van winter, of van Bakker van Hoek, of van den Bug van Pelter Pie zoiets in me aan de mensen. Een dikke fluit, baas ik. Want hij met die mannen giever zei van. zijn Ze goed in de lorelle van hem, dat weet ik. En met beloken possen. Aan de pastoor over de macht, de danige forsen van ons hier zaan. De mensen die kunnen worden van alles. Pak na per exemple, een naam. Nou Doet -doet. Ze maken dat als ze willen na. De geel een zo gelas, als glas, en daar het rond. En dan de scholen. Grachten van Bedriegtenboer, driechten Ligt dat daar onder een kloek en gloeit hij broeien dat het ruim uit de ogen komen en dat sap in hun schoenen staat. Dan zal geen schipperheid komen uit dat daar. Maar contraire, pak dan aan van een boer en ligt hij onder een kloek. Dan zal daar wel een schipperheid komen en wil te verstaan als er een aan om nog is. En op een wermen achternoen zat de pastoor onder zijn notenlij te previeren. Maar zijn gebed, dat slabakken, bakken, dat fotter er niet, hij af niet. Zijn bonnet was op het was van zijn kop gerezen, en met schloen zoog, loen het tijd na een blaad keizen musken, dat met zijn uitgelinde jongskus in een ijzelij aan het kat was. En zijn dikke grazen aan, laat ook gerekt en gestrekt om de krinsel en hem in het mul te rekken. En zij gelas roe wijn stond in de blakke zune te verschijnen En dat droon ze biedt een pijrenbier rond en een dikke ronker. Met zijn toon brevier sloeg de pastoer voor daarna boef nevust, en zij gelas onver. Eén roe braba van het En Florentineken zijn maas en la dat de straf en vriep koopplekken waren en oetekens, justekens, vastgesteven en maar juist gewassen. Maskezade de pastoren stuur dat niet. Het is nog te maanoegdag, hoe dit er voet. En daar komen de boeren te biechen, Zon als zo zwet als pek. stinken als zolver en kutten drank aan op. Dikke karpetje van zon. En daar baan nog een heel rode vriend en dwaluuten. En we zeggen wel allemaal in onze bigstoel. Het is weg. Van zielke is zo goed als schat van een plat kineken. Smetterne niet meer, smetad die een zat Florentineken. En de plekken zullen eruit zijn. gank gaat de keer. Het was nu vroege winter. En de bomen stonden al mee was niet onder hun oksels. Hij wist dat de boer niet veel om aan Ze lagen op hele zomerzaad, de boeren. En onze pastoor, hij prikt een zondags erop. daarop. Ik weet, dat je je het werken niet het en dat je niet van ons als poeder bent vandaag. Ik weet, dat je geen aan het roethuizen in, in Mullem gezooien en gebrezen zit, en dat je goed moet tot je schilderen, want daar zet je alle pompons in. En als je nog nog een dag bij al een biertestoemper kunt de vreugde patat niet opgereden, dan zeg je al eens de pat eraf, dat niet om zeggen is. En je valt geen sluip gelijk nog klopt. Als je geen chagarnuis zit, dan is het een present. Want de leegheid is toerkussen van de duivel. En dan komt dan af dan duvel, de duivel daar valt voor je te fledderen en alle nechel te zetten met veel aplomb en veel krameraan en kind roze. Als je licht wil, dan is nu fijn fijne lieder Want toeken dat kan wel, tegen de sterren op, dat heeft een anneke van weg. Oei, oei, oei, oei, oei vlak in haar oor. En hem ook teilen van alles wijs en dikke foe juist voor hun te en weer de vars. Maar ik zeg het je vlak in bloed, en liegt dan stinkt. En gedrood uil weg en weer, woeje woeje woeje in een lange roer. Want een kind alle genre en alle meuk en alles wat er geroog en de rappingen opgeslepen zet. Een dikke veil zeven is, ga daar kamerad zeventig en stoemen of ging dan alle spielen en van in zijn transatlantieker loet naar zijn bloemen in de proper afgebouwde perksjes. Onze pastoor, de lange magrieten stonden op hun hoogte stelen treiskes van hier te scheuren. De rood tulpen keken de naam hele open. Ze stonden daar met hun hoestink en korrugig. Ze zitten vol pepels en hier en daar een dikke olleby. En achter hem staan zijn keizerij, met zijn eerste krieken ook. En over het murken komt de goddelijke reuk van graan en vezuwe in de hanof gewandeld. Hij leidt ervan te pruven onze pastoor, met zijn ogen toe. En van al terrasse eit een nuger en een de vergezelink over hem. Dat komt misschien ook van dat bitte wijn. De Zune staat al liggen, de kaak, krupt al een bit naïdges. De kassaakjes hebben hun loertjes al toegedaan. En Mathildeken, uit de gebeuren, staat nuvast onze pastoor, opgesmeten en zo bliek als dadige heer en kut van om. Hier zie meneer pastoor van onze fonds, lees dan ik hier onze fonds van troep. En dat was een brief in het Frans. Kom le nomé, soldat en t'es en allemaal in Frans. Dat ze ginder moet je beginnen blijven weten. Staafke van de is al wijken thuis. Matileken, het is zoen. Maar alles beginnen nog. dan, van alles beginnen nog als zijn paret neem ik goed. Wat voor een is, maar dat een echt scheur afiel. En dan trekt hem daar niks aan, hoor ik zeggen. Hij ja, zal zeker geen in de bak terechtkomen. En daar lag dat nog mee ook, het ba. Maar dat zijn term is nog niet uit. En just voor de Corde Garde weer zijn eerste piet met een omgekeerde pispot op zijn kop. En sloeg aan en bonjour maar de commandant aan, lap en wij koeken. En dan kwamen ze met eten rond. Roef in zijn gamellen een deal van zijn eten. Goer uur in de staan en dikke scheppen. Zij zijn zo dunnetjes. Twee wijken ballen, zei de commandant. En de fanfouleke van de major deden nog een schip op, nog een wijkbal. Jonge, jonge, wat stikt Anne van alle in de rijt, zei de pastoor. Lustert het maar tilletjes aan, ik zal het proberen te regelen. Ik mag weer niet liegen, maar alle, we moeten toch niet toe we daar zoeken. En meer fijn penneken dat dat wat kretsen, schreef onze pastoor proper een brief in Vloms, naar haar Long. Als dat Alfons zo'n knokkende kwopet niet was, maar eigenlijk de goede juben. En of dat een Citopresto presto niet kon helpen, want Ges in mijn hoofd staat al afreus hoog. En hij moet hier met zijn duinige forse de klokken komen loon, voor de boeren als in het veld zitten en niet meer weten wat u dan is, dat wij die een echte boeren zonder fonds. En als dat hij smerige muzen moet uitgetrokken werden in de toren. Want de jongsters zijn al een beetje vlug. Ze biedt, dienen ze nog uit. toe ook. En ook op het geldelijk hebben we dat precies niet gepast. want... Als hij met een schaal gaat en de mensen moeten naar de karen boven halen... dan tijdens de geluurdige zo één dan een knop en een nepper en een low-wife-knop in de schaal leggen... Ja, maar dat zijn toch geen manieren? Gezien, ik heb daar jong van doen. Hij doet die mijn en dan zit ik hier dat alleen. Ik zeg alle Matthäus. daar werk over Spulmaï, Ik zie tussen tangen en het verwerven. Veel een dank en groeten van de pastoor van en te Bollebeek, Lebertsel, in Brabant, en nog veel merci. En wat gebeuren? De wijk daarop zagen wij Fons met zijn kietzak de voet van de stase komen in Bollebeek. En en bij de later klapte de pastoor van Bollebeek in een keer zo maar op de willemboef van op zijn revenue te gaan leven. En hij deed dat ook. Maar life ga wel aan, zei de pastoor, maar het blijft in Bollebeek. En dat blijft die jongen, gelijk als een papieren zak en een duur huig. Wat zaten daar in hem te doen? Van een kween van de zuster en schoolmeester en zemeltrine had dat minst dan tien weg. En zat dat te vergaan dat het en een eeuwige kuch en een hoest tegen de stijren op. Waar gaat dat naartoe? En chevalier, de man van de meul, daar ging ik hem zondags bezoeken We zijn zondagse Japon. Jomo, jomo, wat zit daar soekeleid te doen? Zijn ogen zijn bekans, zijn bekans toe. En chef, de meulen, daar was chef over zijn meulen maar klappen en treikjes met vloeren stemmenken. Over de minsten en over deze en Geen en over dier en tarra en over de kezeleis. Over de kezelijs dat zo chic in volle bloem stond. Daarover sprak chef met de pastoor. Maar dat minst dan doen, chef, de meer. In de feite doen de pastoor een ander daar stond hij in een geriet en daar zag ze de kus. Ik wil nog om te eerst nog iets zeggen over ons programma van Nostewijk, Want een dialectrofoon van Ooster Zondag. Dat is eigenlijk een uitzending van uh, wat dan men een thuisverdien gaan doen, zaterdag 6 september. Deze zitten we wel in Smisken. 7. 7 september, zaterdag 7 september zitten we wel in Smisken om 10 uur. En we met de brandweer met ons over de grote brand dat die nas hem en En we begonnen dat toe samen met uh, René de Rob en met Daniel Orlé. Uh, en uh, natuurlijk met onze technicus uh, Piet Geluk. Dus volgende zaterdag 7 september zitten we aan misken om 10 uur. Eh, dat is daar het gemeenteplan, je kind dat daar wil en dan hebben we het over de brand van Assen. Zondags daarop zal inderdaad dus gewoon dat er opnieuw uit zijn, zodanig dat je ook dat programma op zijn asses over de brandweer en de branden kunt volgen. We gaan toch nog een paar woordjes opgeven en als je vandaag niet een tijdje op te reageren, dan kunnen dat dan over 14 dagen doen. We hebben het over het werkwoord declareren, dat is natuurlijk zo een Frans werkwoord, declarer, we gaan bezig en dat declareert nu al lang en de vraag is, in welke context, in welke zin. En uh, ik moet daar een paar voorbeelden van geven. Wanneer bezig waren dat de declareren. En dat declareren, want het is natuurlijk wederkierig. Uh, een eindpunt van de buslijn. Hoe noemde hij dat op zijn asses? Of vooral gemeend natuurlijk op zijn brabants. En wat is precies zijn soep U Weet ik wat dat een shooterbees is dat is een oud uh, woord shooterbase dat af en toe toch nog wel een keer valt ik weet niet wat dat als juist is en koende gaan ons ook zeggen waarmee dat, dat woord in verband zou staan een woudduif is een algemeen Nederlands woord maar op zijn als is mdv wel andere woorden we zoeken naar het blaadhuis. Het blaadhuis, en dat moet een benaming zijn voor een, een huis. Natuurlijk, in Asbeek weet iemand wat dat, dat blaadhuis precies was. Dan moeten mensen van Asbeek zijn dat dat toch nog gewoon weten. Blaadhuis, Het had dat niet te maken met de kleur. Waar, waar, waarom zijn ze dat huis? Blaadhuis. in men genoemd, dat is een vraag voor de mensen van hoe uh, um, noemen we de plots in de kerk waar dat de koorgangers zien? Daar is een hele geschiedenis uh, aan verbonden, maar we vragen toch eerst de, de plots in de kerk waar dat de koorgangers zien. Het was gebruikelijk dat uh, bij het, het slachten van een verken dat er dan uh, een proefje. Uh, werd meegegeven aan bijvoorbeeld de pastoor of aan iemand van de familie. En de vraag is, hoe noemen we zo'n proefje van de slacht? Dan moet in onze streken toch zeker een naam hebben gehad. Natuurlijk dat werden minder en minder uh, proefjes van de slacht uitgedeeld, maar vroeger was dat toch nog wel de gewoonte. En wat is een zwieper of een variant daarop een zwiep? Dat is dan uh, niet een zaak, maar dan wel iets anders. Een zwieper of een zwiep. En als ze in Brabant zeggen, test erop gewoon, wat bedoelen ze daarmee dan precies? Waar ze er ook achter willen komen, wat ze in NAS allemaal zeggen als ze een heildronk... Uitbrengen. Dus wat drinken van een pint werd er dus een heel dronk uitgebrocht. En er zijn ook een paar wendingen dat daarmee samengon. En we willen weten welke zoal in onze streek gebruikelijk zijn. We zoeken ook naar de betekenissen van het werkwoord traineren. Traineren is alweer een vreemd woord, het Franse trainer, Maar welke betekenissen geven wel daar zoal aan? Dat grap, niet als je de pennen wil pakken, kunnen ons daar over uh, 14 dagen op antwoorden. Declareren, het declaredem, iets het wederkerig werkwoord declareren, de betekenis daarvan, het eindpunt van de buslaan. Uh, buslijn, liever, uh, zijn soep soepuitschuppen. Een shooterbase, het wijkwoord traineren, het Brabantse voor woudduif. Wat zeggen ze in Brabant allemaal bij het uitbrengen van een uildrong? Het blaadijs uit Asbeek, wat is daarmee bedoeld? Bestaat dat dus nog? Wat is de bedoeling geweest van de benaming? De plaats in de kerk waar de, de koorzangers uh, zitten, de betekenis van. Uh, Test erop, gewoon. En de betekenis van een zwieper of de variant een zwiep. Niet de zaak, maar wat anders. En de benaming van het proefje van de slacht. En daar moet je dan ik goed over napazen, en ons daarover bellen. U luisterde naar onze 472e aflevering van Dielak de defoon op Usteek Radio. Viva. Bedankt Piet voor de techniek. Bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende zondag. Tot los de wijk.